Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog enkele hardnekkige files in Nederland. Uh, onder andere de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen de Meeren en Knoopend Lunette 7 kilometer. A12 Utrecht Arnhem, tussen Knoopend Maandenbroek en Afrit Oosterbeek, 3. Uh, A13 Rotterdam richting Den Haag. Bij uh, Afrit Berkel en Roderijs en Delft, 4 kilometer. De A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht Oost en Gorkum. 3 kilometer door een ongeluk. De weg is dicht tussen Hardingsveld, Giesendam en Gorkem. A16 Rotterdam richting Breda tussen Zwijndrecht en de Randweg dordrecht 3 kilometer door een ongeluk. A27 Gorkem richting Utrecht tussen Noordeloze Kloop Everdingen 3 kilometer. En ook de andere kant op tussen Lexmond en Hagenstein, 3 kilometer. Hij is 10. Op 10 mei 2001 startte Hendri Smit als ondernemer met Smit Schilderwerken in Oosterwolde. Vandaag, 10 mei 2011, is hij dus precies 10. Van harte gefeliciteerd namens de Goudse Verzekeringen. Wij leerden Henry kennen in 2008. Hij was toen 7 en sloot bij ons een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Een belangrijke zekerheid voor de komende jaren. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Vraag het je verzekeringsadviseur of kijk op goudse.nl. Ik wil beginnen als ZZP'er. Heb je dan per se een boekhouder nodig? Kunnen we er met de gemeente voor zorgen dat onze winkelstraat minder lang open ligt? Hoe zorg ik ervoor dat mijn klanten op tijd betalen? We zijn benaderd door een stichting met een mooi verhaal, maar bestaat die stichting wel echt? De Kamer van Koophandel is er voor u als ondernemer. Voor al uw vragen en contacten. De Kamer van Koophandel. Wie vraagt, komt verder. Kijk op kvk.nl.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 Dit is Radio 1, de NTR. stof. Dames en heren, goedenavond. Opeens brak in Egypte de revolutie uit... tot grote verrassing van het Vrije Westen... maar voor kenners, zoals onze gast, was de verrassing minder groot... want Egypte was al jaren een afgeleefd land... geteisterd door wanbeleid, onderontwikkeling, overbevolking, repressie ontevredenheid en een groeiende populariteit van het moslim-fundamentalisme. Hier is Alexander Wijzing. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Alexander Wijsing Voor um, uh, Cairo, Egypte, verbleef je in uh, Tokio, uh, Japan ja. en uh, ook in Indonesië, ja. Jakarta... Uh, welk land heeft de meeste indruk op je gemaakt? Ja, um, het zijn drie uh, totaal verschillende landen. Egypte was het meest recent. Daar ben ik een jaar geleden, ruim een jaar geleden um, weggegaan. Ik ben daar natuurlijk onlangs terug ge geweest om die hele revolutie hier van nabij mee te maken en verslag te doen. Dus dat ligt het uh, dichtbij me nu uh -huh. en, en heeft in die zin het meeste in de meeste indruk op me gemaakt. Maar Indonesië. Um, Misschien als ik over als je me de vraag over 20 jaar zou stellen, zou ik misschien toch Indonesië Oh ja. En waarom? Nou, ik, ik vind het een fantastisch mooi land. En het is zo divers, um, zo groot, uh, verschillende bevolkingsgroepen. Uh het is, dit land is gewoon heel mooi. Uh, met, met, ik bedoel, Egypte is natuurlijk toch uiteindelijk heel veel zand en weinig groen. En ik hou wel heel erg van groen. En dan ben je ja, in Indonesië. moet je in zijn. Ja. En ik heb in Indonesië ook wel heel veel meegemaakt. Wat bij uh, mijn blijvende indruk uh, achter zal laten. Ik heb de, de tsunami heb ik, uh, verslag van gedaan. Ik was daar uh, een dag nadat die... Uh, was geweest in, in Aceh dan, in het noorden van Sumatra... ben ik daar uh, meteen heen gegaan heb er drie weken gezeten. En dat is wel een blijvende uh, herinnering. Dat uh, schud uh -huh. je niet meer van je af. En als het om de steden gaat, dus Tokio, Jakarta of uh, Cairo... heb je dan een ja. voorkeur? Nou, dan is het... Uh, het uh, Enorme verschil tussen Tokio enerzijds en Jakarta en Cairo anderzijds... is, is uh, wel heel erg uh, opvallend. Uh, Tokio is weliswaar een uh, echt een miljoenenstad en uh, het er van de mensen. Maar het is allemaal zo waanzinnig goed georganiseerd. Het is net alsof je in de zee een enorme school vissen tegenkomt... en je vraagt je af hoe het kan dat die vissen allemaal dezelfde Zelf, kant op zwemmen. Ja. En zelfs als ze tegen elkaar inzwemmen, in dat ze nooit tegen elkaar opbotsen. Keurig, keurig, keurig. Dat keurig. is keurig uh, Tokio en Cairo en... Uh, en Jakarta, dat zijn echt vieze, smerige heksenketels... met een enorme luchtverontreiniging, chaos op de weg, eh, enorme lawaai altijd. Dus eh, ja, het kan bijna niet groter het verschil. Je vertelde net vlak voor de uitzending dat je in Tokio bent geboren. Je vader zat ja. in de scheepvaart. Ja dan neem ik aan dat je toch een emotionele band met Tokio hebt. Of werkt dat niet zo? Ja, ik ben er heel, op een hele jonge leeftijd weggegaan. hoor. Ik ben op twee jaar geleden weggegaan, dus ik herinner me er niks van. Maar ik heb wel natuurlijk van huis uit de verhalen meegekregen en alles. Dus ik ben ook later... Uh, ik heb geschiedenis gestudeerd, maar ik heb daarbij wel Japans toen ook gevolgd... omdat het toevallig kon op de universiteit... En uh, en ook wel vanwege het feit dat je daar... Ja, had? dat was toch wel een stiekem een belangstelling die ja. ik natuurlijk had. En het staat natuurlijk ook leuk in je paspoort. Ja, ja dat Tokio. staat inderdaad wel leuk. Nou, je moet een hoop uitleggen, zeker in landen waar ze dat niet verwachten. Ik bedoel, ik heb in Cairo op het vliegveld herhaald. Ik moet uitleggen waarom ik je vrees aan in Tokio. Ja. Zo'n blonde, blauw man. man. <laughs> ja. Dat klopt, dat kan ja. bijna niet kloppen. Ja, ja. Ja. Maar goed, daar herinner je, je dus helemaal niets van, want je was twee... Nee, toen jullie... maar ja, ik ben natuurlijk wel, toen ik inderdaad na mijn studie... kreeg ik de gelegenheid om naar Japan te gaan... omdat ik een beurs kreeg van de Japanse overheid... om daar onderzoek te doen... Uh... En toen heb ik die kans gegrepen en ben ik meteen in de journalistiek uh, aan de slag Wat gegaan. Wat voor onderzoek moest je dan doen? Nou, of is dat een heel lang verhaal? Nee, dat was de onderzoek naar de Japan-Chinese betrekkingen. En ik heb daar uh, in de marge daarvan heb ik heel makkelijk ook uh, journalistiek werk kunnen doen... waar ik mijn hart eigenlijk lag. Want dat was jouw bedoeling toen <laughs> Het was toen mijn excuus is. om naar Japan te komen. Ja, ja, dat had je in je hoofd. Ja. Goed, en nu ben je redacteur. Na al deze verhalen is het bijna ondenkbaar dat iemand dat wil hmm. en besluit te doen. Want je bent nu redacteur bij het Financieel Dagblad. ja. ja. Uh, nou, dat is mijn oude nest. Ik ben toen ik in Japan in de journalistiek ben begonnen, werd ik uh, heel snel door het FD uh, aangenomen. Want het was in de tijd dat de Japanse banken allemaal omvielen. Uh, dat die Japanse bankdirecteuren allemaal buigend voor de camera stonden... hun diepste verontschuldigingen aan te bieden. Iets wat we van de Amerikaanse bankdirecteuren bankdire nog niet hebben gezien. Ja, die huilende, <laughs> intens ja, ja, Ze treurlijke. pleegden nog net geen seppuku uh, ja. voor het uh, oog van de camera... maar het was wel heel ernstig. En wel buiten het oog van de camera, toch? De nou, de er de zijn gedaan? zelfmoorden geweest. Ja, precies, ja. Ja, ik, ik, ik, ik heb verha verhalen geschreven over uh, niet zozeer de, de topmannen... maar wel anderen die, uh, die het niet meer aankonden hoeveel, uh, hoeveel die druk op ze was en dat ze vervolgens zelfmoord hebben gepleegd in Japan. Omdat uh, de Japanse droom spatte uiteen toen de economie leegliep in uh, eind jaren negentig. Want Japan zou het gaan maken. Japan was het voorbeeld op dat moment. Iedereen dacht van uh, Japan, je moet het Japanse model op de een of andere manier zien te ontcijferen en gaan volgen. Want anders ja. worden we achtergelaten. Ja. Had jij die gedachte toen eigenlijk? Nou, ik, ik, ik had daar toen mijn twijfels over. En Japan was toen wel al een beetje aan het... Uh, aan het wankelen. Dus ik heb, uh, ik heb verslag kunnen doen van het, uh, van het leeglopen van Japan, wat heel veel aandacht kreeg. Ja. En. Uh, Jij viel met je journalistieke in, neus in de bank. Exact. Ja. Ja. ja. Goed, um, nu dus, zoals gezegd, redacteur bij het Financieel Dagblad. Uh, gelukkig mocht je voor de krant uh, wel even terug ja. naar uh, Cairo. Ja. Tijdens de dagen van de revolutie januari, ja. februari uh, van dit jaar. Uh, en in het laatste hoofdstuk van het boek dat je schreef over Egypte... over jouw vijfjarige verblijf in, ja. in het land... niet zozeer jouw persoonlijke belevenissen... maar hoe jij Egypte hebt gezien ja. en ziet... Uh, in dat laatste hoofdstuk heb je dus uh, de revolutie ja. kunnen beschrijven. Dit weekend was het uh, weer behoorlijk onrustig, hè? Ja, nogal. Ja, het is precies waar de, de, de christenen in Egypte heel bang voor um, waren... tijdens die volksopstand die in januari begon... Um, 90% is islamitisch? Ja, 10% van het volk is, is koptisch. Dat zijn de schattingen. Eigenlijk officieel weten we dat niet. Want uh, op de een of andere manier vindt, dat, uh, vindt het Egyptische regime... althans het oude regime vond... Dat dat een staatsgeheim was, hoeveel christenen er werkelijk woonden in Egypte. De kerk die moet het natuurlijk weten, maar die geeft het ook niet prijs. Maar goed, het is, het is, de schatting is dat 10% van het Egyptische volk uit kopten bestaat, koptisch mm -hmm. christenen. En die waren nou, juist vreselijk bang in januari um, dat de revolutie ertoe zou leiden dat hun um, uh, lot beschoren zou zijn en dat zij um, nog verder in de verdrukking zouden komen dan ze al waren. Zij hadden um, een haat-liefdeverhouding met Mubarak. In, in, in zekere zin wisten ze donders goed dat um, het onder Mubarak heel slecht ging. Dat het land naar de verdommenis ging. Uh, dat alles stil stond en dat ze zelf ook enorm uh, onderdrukt werden... en, en blootstonden aan, aan, aan aanvallen van uh, rabiaten moslims. Uh, maar ze hadden uh, toch het gevoel dat ze met Mubarak... nog de beste verzekeringspolis hadden afgesloten die er zou kunnen zijn. Want het vertrek van Mubarak zou leiden tot de komst van moslimfundamentalisten... in uh, de zetels van het bestuur. Waar Mubarak zelf natuurlijk altijd mee dreigt. He. Dat het was precies het argument ik, waar Mubarak niet alleen de kopte in Egypte... Uh, het, uh, het bos mee instuurde, maar ook ons in het westen. Ja. He, wij geloofden, althans, dat wilden we kennelijk geloven... Dat er, uh, het, het was kiezen tussen twee kwaaien. Of het was met het, het uh, ja, repressieve regime van Mubarak. Of je leverde Egypte uit aan de moslimfundamentalisten. En dan zou de hele regio daar uh, wel de gevolgen van ondervinden. Ja. En dat hebben we in zekere zin altijd wel ja, uh, gegloofd. Want we hebben natuurlijk Mubarak heel lang het handje boven het hoofd gehouden. Ja, ja. Uh, hoe zijn de christenen er nu aan toe op dit moment? Nou, die leven in grote onzekerheid. Um, want wat er in het weekend is gebeurd, is dat er uh, ja, in, in de Volkswijk Mbebe van Cairo um, eigenlijk een soort van, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, een, een, een meute is uh, van, van, van moslims die, uh, die zijn opgehitst door een salafistische uh, prediker. Uh, die is losgegaan op uh, een paar kerken in die wijk. En die uh, zijn christenen naar te lijf gegaan. Aanleiding was geloof ik een huwelijk. Ja, nou, het, is, het is altijd christen heel van. lastig met de aanleiding voor zo'n specifiek incident. Dat hebben we ook uh, in, in de afgelopen jaren. heb ik dat herhaaldelijk proberen te ontcijferen. Als er weer zo'n geval was van een aanval op een kerk. of een brandstichting van een kerk. Heel vaak kwam het uiteindelijk, als je heel ver doorvroeg. kwam het erop neer dat er vermoedens waren. dat een christen het had aangelegd met een moslimmeisje. Of andersom. Of het ging erom dat er geruchten waren dat er een. Uh, moslim tot het christendom was be uh, bekeerd. Mm -hmm. Of zich had laten bekeren. Of dat er een um, christelijke vrouw zich door de, dit tot de islam wilde bekeren... maar dat die vervolgens werd gegijzeld door de kerk... om dat onmogelijk te maken. Mm -hmm. Dat soort geruchten. En of die nou waar waren of niet, ja, kom je dat, niet hij, dat kom je zelden achter. Ja. En bovendien, ze deden er niet toe. Want het kwaad was meestal al geschiet. Ja. En de volkswoede die dat, die dat dan ontketende, ja, die was onomkeerbaar. Mm -hmm. Heeft iemand het nodig eigenlijk, dat het ontstaat, dat het gebeurt? Nou ja, kijk, dat is het punt met Egypte. Er vliegen meteen de grootste complottheorieën in, in, in het rond. Hè, met dit soort zaken, van, wat er nu dit weekend is gebeurd... wordt er gezegd dat de Mubarak hierachter zou zitten. Of de oude elementen van het regime, wordt dat dan genoemd. Hè, die zouden dan hierachter hebben gezeten, die zouden dit hebben aangesticht... Mm -hmm om ervoor te zorgen dat het volk weer um, verlangt naar die tijd van vroeger... dat er orde en, en stabiliteit was. Ja. Nou, je moet Jij gelooft daar niet in nou, Je te moet zien. enorm oppassen met, met, die, met die complottheorie... want ze verzinnen werkelijk alles uh, ja. erbij. Um, maar dat, er, dat dit is aangesticht dat mensen dit niet zelf verzinnen om te gaan doen. Dat er een aanleiding is geweest en dat vervolgens zo'n gerucht... Of een, of een werkelijk gebeurd feit... Zo wordt opgeklopt en mensen worden opgefokt om, uh, om elkaar uh, te lijf te gaan. Daar zitten mensen achter. En daar zijn ze ook naar op zoek. Er zijn dus inderdaad op internetfora nu. Uh, wordt er wordt teruggeleid van bij wie, wie is de bron? Ja. Hè? Van welke, welke prediker komt dit vandaan? Of welke salafistische groep heeft, heeft dit in de wereld geholpen? En het zal niet eenmalig zijn? Dit gebeurt heel veel. En het ja. is uh, uh, sinds de revolutie, sinds uh, eind januari, is dit. Uh, uh, Verschillende keren gebeurt. En ook veel massaler dan wat, wat uh, in, in de jaren daarvoor. Um, in die zin, de, de, het leger heeft veel minder vat op de zaak, op de orde op straat. dan de veiligheidspolitie dat vroeger had. Hm. Dus als er een confrontatie is. als er een groep mensen matteklap gaat. en de andere te lijf wil gaan. dan is het nu niet zo snel um, de kop ingedrukt als dat vroeger was. Hm. Want vroeger had je werkelijk overal geheime agenten. En dat hele systeem van die geheime politie, dat werkte als. Uh, als een machine. En het blijft natuurlijk ook heel onduidelijk hoe het uiteindelijk zal gaan daar, hoe ja. het verloopt. Ja. Wat ja. denk jij? Nou ja, ik, ik durf geen voorspellingen te doen, maar ik, ik verdwing mezelf ertoe om optimistisch te blijven. <laughs> uh, het, het, ik mis nu al het gevoel wat er heerste op dat plein, dat bevrijdingsplein uh, in die drie weken dat de revolutie is uh, is afgedwongen door dit soort onrusten. Ja, en, en juist door die volksopstand. Dat was een hele, ja eigenlijk toch een hele waardige uh, volksopstand. Um, van een mensenmassa die daar uh, nagenoeg geweldloos um, Mubarak tot aftreden heeft gedwongen. En als we nu kijken wat er in Syrië gebeurt, wat er in Libië gebeurt, ik bedoel, dat is geen vergelijk. Mubarak heeft zich uiteindelijk, als je dat vergelijkt met zijn collega's in, uh, in Libië en in, uh, in Syrië, heeft hij zich nogal ja, in, op zekere zin beschaafd uh, van afgemaakt door te weten wanneer hij moet vertrekken. Ja. <laughs> dat is overigens wel uh, te koste gaan van 850 doden en heel veel ja. gewonden. Maar um, die, die volksopstand op dat, dat, dat plein... dat was een heel breed gedragen um, gevoel wat daar heerst... He, van, van samenhorigheid en euforie. Het was een toen, droomrevolutie. Ja, eigenlijk wel. Ja. En toen hij uiteindelijk ook vertrok. Weliswaar op een beetje een halfhartige manier. Hij heeft uiteindelijk niet zelf zijn aftreden aangekondigd... maar dat heeft hij door zijn vicepresident laten doen. Dus toch wat laf, vinden heel veel mensen. Maar um, ze hebben het voor elkaar gekregen. En die euforie die is nu verdwenen. Dus dat gevoel van toen, er worden nu al liedjes geschreven in Egypte... van dat ze dat gevoel zo missen, van toen, van die drie weken. Uh, van die saamhorigheid, want nu is de verdeeldheid. Nu, nu is iedereen elkaar al aan het bestrijden en het oude gebekvecht back is terug. En iedereen probeert voor, voor te sorteren op de komende verkiezingen. Ja. Goed, uh, uh, wij zullen het daar zo over spreken. Onder ja. belangrijk nieuws uit de Arabische wereld is natuurlijk uh, de dood van uh, Bin Laden. De tweede man van Al-Qaeda ja. is een Egyptenaar. Ja. Je beschrijft hem ook uh, in je boek. Hè? Ja. Ja. Um, wat is jouw idee daarover? Zal er nu een jacht op de tweede man worden gemaakt? Nou, ja, er staat ook 25 miljoen op zijn hoofd, hè? net ja. zoals Bin Laden. Hij had dezelfde prijs. De, de echte deskundigen die um, beschouwden Bin Laden al langer niet meer als de echte nummer één van Al-Qaeda. Het was uiteindelijk een franchise organisatie geworden met allerlei clubs die zichzelf graag die naam toe eigenden. En onder, die, onder het mom uh, allerlei ellende uh, teweeg brachten. Maar uh, de tweede man van Al-Qaeda was inderdaad Ayman Al Zawachi. En die heeft. Uh, van de Amerikanen altijd al um, het keurmerk gekregen... van misschien wel de operationeel, en, uh, en, uh, operationeel leider en de ervaringsdeskundige van Al-Qaeda. Want deze man die, die gaat terug tot de jaren zeventig... van de islamitische jihad in Egypte. Hij was in Egypte was die vastgezet in de jaren tachtig... Uh, vanwege de moordaanslag uh, op uh, president Anwar Sadat. Uh, daar was hij medeplichtig aan. En hij is uh, vrijgelaten uiteindelijk. En toen is hij uh, het land ontsnapt. En, is en hij is die... vrijgelaten nadat hij zijn vrienden had verraden. Uh, ja, exact. Nou, hij is zo, hij is zo, volgens zijn uh, biograaf is hij zo gemarteld... dat hij de namen van zijn vrienden heeft prijsgegeven en de plaatsen. En dat zou hem dan zo'n enorm, uh, enorme gewetensvoeging hebben opgeleverd... dat hij uh, nog veel radicaler en extremistischer is geworden dan hij al was. Ja. En vervolgens is hij het land uitgegaan. Hij is nog verantwoordelijk geweest voor een paar hele ellendige terreuraanslagen in Egypte. Onder die in 1997 bij de tempel van Hatshepsut in Luxor. Die we allemaal denk ik nog wel kunnen herinneren. Dat was een enorm bloedig aanslag waar Egyptische leden van de jihad met mitrailleurs alle toeristen hebben neergemaaid bij die hele grote tempel in Luxor. Ja. Maar uh, hij dus verantwoordelijk en daar vond. was hij ook mede verantwoordelijk voor. En de gedachte van de biograaf is dat hij uit schuldgevoel... dat hij ja, die vrienden toen verraden Ja, maar ja, die biograaf was zelf ook een, een, een, een, een salafistisch type. Ook um, geen fijn idee. Die meer. zat namelijk tegelijkertijd met deze zaoagie in de gevangenis destijds. Dus die heeft ook een verleden. Um, dus uh, hij, heeft, hij heeft ook wel een... een um, hij voelt mee met Sarwaghi, dus ja. zijn biografie is niet oh, helemaal neutraal. Ja. Maar deze man is, uh, is levensgevaarlijk, die Sarwaghi. En um, is, is inderdaad in de jaren negentig uh, uit Egypte weggegaan. En is hij net als uh, Bin Laden via Soudaan en Jemen... en in Afghanistan en Pakistan terechtgekomen. En daar heeft hij leiding gegeven, jarenlang, aan Al-Qaeda. Hm. Ze hebben samen uh, de fatwa uitgegeven... Um, die uiteindelijk heeft geleid tot de stichting van Al-Qaeda... Dat was hij. Ja. En je hebt gewoond in, de, in het huis van zijn verre achterneef. Nou ja. Maar ik zei net wel gekscheren dat het... Wie is er geen verre achterneef ja, van elkaar was... daar? Nee, het was echt wel familie. Maar hij, hij leeft dus ook heel erg in, in Egypte. Ja, ik bedoel, ze schamen zich dood natuurlijk. Die familie ja. uh, die, die wilde er liever niet aan herinnerd worden. Hm. Ik kwam daar pas later achter, toen ik daar al, al twee jaar woonde in dat huis... Um, maar dat ging via tamtam -tam in de buurt van weet je wel dat je... <lacht> uh, maar goed, deze, deze huisbaas die had er helemaal niets, van, niets mee. Die, was, uh, die, die werkte bij het uh, Openbaar Ministerie en die schaamde zich dood voor die verre oom van hem. Dus overigens een familie van een hele goede komaf was het. He. Zerwaghi is opgeleid als oogarts. Ja, Zijn... lade toch ook. Ja, precies. Ja. Ja, ook inderdaad uh, zeer vermogend en uh, van goede, goede komaf, zoals dat dan heet. en, en ook en, van die mooie uh, jaren zeventig foto's, dat ze ja, nog zo lekker westers uitzien. ja. ja, uh. ja. Goed, de tegel ligt daar met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. En uh, luisteraars kunnen zich melden met reacties en opmerkingen. Ga naar onze website radiokunststof.nl. Alexander Wijsink uh, is journalist. Um, uh, zat vijf jaar als correspondent in Cairo voor de NRC en het Financieel Dagblad. En daarvoor werkte hij, zoals we net al memoreerden, in Tokio en Jakarta. Uh, je schreef een boek over uh, Egypte. de Vijf jaar die je daar verbleef uh, als correspondent uh, Egypte met als ondertitel Habibisch, Helden en Huigelaars. Ja. Je houdt wel van Ik een heb beetje er op uit te ja. <laughs> Nou, laten we dat dan ook maar doen, want uh, laten we eens dus met die drie persoonlijkheden beginnen: de ja. Habibis, de Helden en de Huigelaars. Ja om met de habibis te, te beginnen? Want ja. uh, dat spreekt wel tot onze verbeelding... Ja. in onze verseksualiseerde samenleving, die habibis. Ja. Nou, ja, habibis is in het Arabisch gewoon het woord voor vriend. Liefje, Habi, habibis vriend. Het kan liefje betekenen. Maar in, in, in Egypte noemt iedereen elkaar gewoon habibi. Uh, als ze zegt uh, vriend of makker. Uh, ja, als je thee bestelt bij iemand, dan... Uh, ben je ook al een habibi? Dan, dan, dan, dan bestel je een, een kopje shij bij de habibi. Uh, hè, en als hij het heeft gebracht, dan zeg je chokken aan Habibi. Daar wordt niet, niet mee bedoeld bedank je, bedank je liefje. Dat is nee, gewoon uh, nee, bedankt nee. vriend. Maar um, de overigens de word jij dan aangesproken als Beisha. Want basha is he, het pasja, dat is uh, de heer. Uh, dus um, ja, het ligt eraan in welke positie je verkeert of je iemand een Habibi of een basha noemt. <laughs> maar Habibi staat voor vriend. Maar het staat inderdaad ook voor, um, voor, voor liefje, voor vriendje. Uh, vooral in, in de onder, onder homo's, die noemen elkaar uh, ook Habibi. En dat is uh, waar huigelaars dan ook weer bijvoorbeeld op slaat. Want uh, de manier waarop, uh, waarop er in Egypte met, uh, met homoseksualiteit omgegaan... is zeer huigelachtig. Ja. En om uh, ze gaan voor jaren de gevangenis in, maar ondertussen doet ja, iedereen het. Nou, en overigens is het niet eens strafbaar, maar uh, het, het zijn, het, het, homoseksualiteit is niet, niet, niet zozeer strafbaar, maar onzedig gedrag wel. En dat uh, wordt daar dan toch wel onder verstaan. Ja. Nee, maar het, het huigelachtige is bijvoorbeeld dat, uh, dat uh, homo's in Egypte... Um, toch trouwen met vrouwen, om, om, omdat er dan eenmaal van ze verwacht wordt, hè, in, in sociale omgeving. Um, het huigelachtig is dat ouders hun uh, puberzoon, waarvan ze vermoeden dat hij homo is, naar de psychiater sturen, omdat hij dan uh, geholpen kan worden en uh, genezen kan worden. Uh, dus je hebt, je hebt bij die persoon. Iederlandse eigen huigelaars, Juist. maar als het over huigelaars in Egypte gaat, dan denk je al snel aan dit type huigelaar? Dit is een type, een ander type is wat ik in het boek ook beschrijf, is de huigelarij binnen het geloof. Ik bedoel, Egypte noemen zichzelf heel graag het meest religieuze volk ter wereld. En als er dan ook uh, peilingen worden gedaan... er zijn dan clubs die wereldwijd peilingen doen... van nou, wat is nou het meest religieuze land ter wereld... dan staat Egypte altijd bovenaan. Dat komt gewoon omdat het een eigen perceptie is natuurlijk. Um, maar ondertussen is Egypte ook het meest corrupte land zo'n beetje ter wereld. Ja. Dus dat, uh, dat rijmt niet helemaal met elkaar. Dus die huigelachtigheid gaat daar ook in schuil. Tegelijkertijd zijn daar de helden... Ja. Uh, je beschrijft er een aantal. Ja. Wie staat nummer 1 voor jou? Nou, ik heb, ik heb niet zozeer een nummer 1 held... maar voor mij zijn de helden uh, de, de mensen die, mij, uh, die het lef hebben gehad... om mij hun land te laten zien. En dat zijn tegelijkertijd ook mijn Habibi's, dat zijn ook mijn vrienden. Mm -hmm. um, in, in zekere zin. Want ik heb met heel veel mensen moeten kunnen samenwerken die bereid waren om mij op sleeptouw te nemen. En dat zijn hele goede vrienden van me geworden. Zowel uh, vrouwen die, die voor mij uh, uh, uh, door het vuur gingen om ervoor te zorgen dat een afspraak gemaakt werd of uh, te tolken. Omdat het toch heel vaak ook uh, als er uh, formeel Arabisch werd gesproken, verstond ik er echt helemaal niets van. Um, wat sprak als... je wel? Welke Nou, de Egyptische spreek variant spreek ik wel heel behoorlijk en versta ik, versta ik nog beter. Maar als je een formeel interview doet met een, een, een notabele of een, of een functionaris... dan gaat hij vanzelf formeel Arabisch klassiek spreken. Arabisch, dus klassiek en dan... Arabisch is dat eigenlijk. En uh, wat je op Al Jazeera ook hoort en dat is weer een stuk lastiger. Dat hmm. is weer een, een, een heel andere variant. Terwijl gewoon straat-Egyptisch, is, dat is wat ik geleerd heb... en dat kan ik wel goed verstaan. Ja. Um, maar goed, dat zijn, mijn, dat zijn mijn vrienden en helden. Maar de andere helden zijn, zijn de mensen die, ook, die ik ben tegengekomen... en die bereid waren om hun land uit de doeken te doen... met gevaar voor uh, repercussies. Uh, Wie heb je dan onmiddellijk voor ogen? Nou, ik heb bijvoorbeeld voor ogen... Um, iemand die mij in, uh, uh, in de um, vuilnisbeltwijk ten noorden van Cairo, waar vrijwel al het vuilnis van Egypte... van Cairo naartoe gesleept wordt. Ja. En dat is het terrein van de christenen. Want al die vuilnis wordt gesorteerd... en al het, alle uh, ja, biologische massa wordt vervolgens aan de varkens gemest. Nou, dat willen alleen christenen doen. Moslims willen daar natuurlijk niets mee te maken hebben met die ja. varkens. Dus het is een reusachtige wijk in het noorden van Cairo. Een, een, een echt een, een pauperwijk met allemaal hutjes en al die varkenslopen. Die en de staatsveiligheidsdienst die houdt alles in de gaten. Dat is eigenlijk de enige twee die er rondlopen. Dat zijn christenen die het vuilnis aan het sorteren zijn... en aan de varkens aan het voeren zijn. Onder de meest erbarmelijke en smerige omstandigheden. En de geheime politie die, die zeker stelt dat er ge geen gekke dingen gebeuren. En um, nou, een van mijn helden is een van die, die nu mannen... die mij daar alles hebben laten zien in de tijd... dat uh, al die varkens geruimd moesten worden... vanwege de Mexicaanse uh, influenza, de, de, de, griep. De, de griep die toen heerste. Toen, uh -huh. hebben, toen heeft de overheid besloten om al die varkens te ruimen... Honderdduizenden varkens moesten daar weg. En dat was dus, Heerlijk, het, dat ja. was dus het, het, ja, het brood van die christenen die daar leefden. Want die, ja. die voerden dat, dat, dat afval aan die varkens. Ja, In Nederland zou die beesten lang geruimd zijn, hoor daar niet van. Ja. Maar die voerden het afval aan die varkens. En die leven vervolgens van het, van het van, het ver, van de verkoop van die vetgemiste varkens. O onderling. Je beschrijft ondertussen eigenlijk heel duidelijk ook uh, de manier waarop je werkt. Namelijk, uh, je vertelt het verhaal heel erg door veel met de mensen om ja. je heen te spreken. Je spreekt mensen aan in. Uh, in, in de metro. Ja. Ik herinner me bijvoorbeeld een, een man die tot jouw grote verbazing uh, een boek over God aan het lezen is. Ja, of juist uh, dat, over niet over God. Het was, juist... dit is, dit is, dit is, ja, precies. Ja. Uh, nee, dat was een hele bizarre dat is, uh... ontmoeting. Ze zat in de trein naar Alexandrië. En um, ik was daar op weg naartoe voor een interview met de moslimbroeders uh, daar in, in, uh, in Alexandrië. Het was in het voorjaar. En de moslimbroeders, had ik gehoord, die maakten zich op voor hun jaarlijkse fatsoenscampagne. Want uh, ja. Het begin van de zomer dan komt er een enorme volksverhuizing op gang... van Egyptenaren uit Cairo die dan de hitte willen ontsnappen van Cairo... en naar Alexandrië vertrekken waar het iets koeler is aan zee. Maar goed, dat zijn dan veelal wat vrijzinniger types... die een huisje zich kunnen veroorloven of een, of een hotelletje of een appartementje. En die nemen ze wat minder nauw met de islamitische moraal... Dus niet, al alle en zo lopen, ja, niet alle vrouwen lopen gesluierd. Althans, dat, dat, dat, daar vinden de moslimbroeders die maken zich daar dan druk over. Ondertussen is Alexandrië wel heel erg um, uh, islamitisch geworden. In, althans, in uiterlijke zin. Uh, maar dan nog, uh, die moslimbroeders maken zich daar enorm druk over. Dus je had allemaal uh, slogans en, en billboards waarop stond... dat mensen zich dienen te gedragen en dat mannen en vrouwen gescheiden moesten zijn. Dus daar wilde ik wat mensen over interviewen. Toen dus zat ik in die trein en ik, tegenover mij zat een uh, ja, keurige man, vijftiger... Uh, en die... Uh, in het pak, en die was een Engels boek aan het lezen, kon ik uit de letters opmaken van de kaft. En ik keek nog eens een keer goed. En toen zag ik dat hij het boek aan het lezen was The God Delusion van Richard Dawkins. En dat is echt ja, het handboek voor de gemiddelde atheïst. Ja, de de staat, bestseller. De bestse, daar staat in beschreven waarom je niet in God moet geloven, hm. Dat dat allemaal flauwkul is. En ik had nog nooit een Egyptenaar open en bloot dat zien lezen. Laat staan. ik bedoel, Egyptenaren lezen doorgaans niet zo heel veel boeken. Um, ze lezen zeker, de Koran. Niet, zeker niet in publiek, maar wel heel veel natuurlijk, de Koran. Uh, maar dat hij nou net dat boek aan het lezen was. Dus toen ben ik wel met hem in een gesprek geraakt. En dat was fascinerend. Want het is ook riskant, hè? Ja, nou goed, hij ging ervan uit dat uh, zijn omgeving. We zaten overigens in een vrijwel leeg uh, compartiment. Dus hij uh, hoefde niet echt heel bang te zijn. Maar hij zei ook dat hij ervan uitging dat uh, de meeste Egyptenaren uh, om hem heen het toch niet zouden begrijpen wat er op die kaf stond. Ja. Dus, hij nam het Hij ging er genoeg van uit dat hij er wel mee weg zou ja. komen. Maar uh, hij vertelde wel dat hij hier natuurlijk niet mee te koop liep uh, verbaal. Nee. Ik onderbreek je even van deze verkeersinformatie. Er staan nog twee files. Eén op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Gorkum 7 kilometer. Komt door een ongeluk, de weg is daardoor dicht tussen Hardingsveld, Griesendam en Gorkum. En verder een file op de A16 door een aanrijding van Rotterdam naar Breda, tussen Zwijndrecht en de randweg Dordrecht, daardoor 3 kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. Alexander Wijsink is vandaag onze gast in Kunststof. Uh, we spreken over het boek Egypte, Habibis, Helden en Huigelaars. Het boek dat hij schreef... naar aanleiding van zijn vijfjarige verblijf als correspondent uh, in Egypte. Um, nou, we hadden het net over die, uh, die drie persoonlijkheden. De huigelaars, de helden en, en de Habibis. En um, ik vertelde dat je heel duidelijk een eigen werkwijze hebt... die zeer prettig is, namelijk dat je veel uh, met de gewone mensen uh, spreekt... We spraken ook nog jouw tolk met wie je veel oh ja. samenwerkt, Wava Osama, ja. producer ook in Cairo. En zij zegt ook dat, zonder dat jullie dat ooit echt uitgesproken hebben, zegt ze: Voor ons beiden geldt, zonder dat we het ooit zo hebben hoeven uitspreken, dat de mens voor het verhaal gaat. Dat wil zeggen dat onze bronnen en de veiligheid van de mensen die we spreken belangrijker is dan het verhaal. Ja. Um, ja, nooit gezegd. Hardop tegen elkaar, zegt oh, zij. Ja. Um, jij beschrijft het ook in de inleidingen. Ja. Ik weet heel goed wie ik een naam kan geven en wie niet. Ja. Want hoe risicovol is het om met een journalist... een Westerse journalist te spreken? Ja. Nou, dat was in, in, in het Egypte van nu is dat nog steeds niet duidelijk... of dat uh, veiliger op is geworden. Dus ik heb in dit boek heb ik ook het zekere voor het onzekere genomen. En bij twijfel heb ik mensen... Nou, of gefinieerd, als ik echt wel echte zorgen maakte dat ze, uh, zich, uh, dat ze bedreigd konden worden. Of ik heb alleen een voornaam of een achternaam genoemd. Nee. Um, maar ik heb ook in, in, die, in die vijf jaar dat ik daar voor het NRC en, uh, en anderen uh, werkte, um, er vaak voor gekozen om de naam niet helemaal uit te spellen. Omdat juist toen het, het gevaar echt heel groot was. Niet zozeer dat ze meteen voor hun leven moesten vrezen, maar wel uh, dat ze. Uh, um, er was een continue dreiging dat ze door hun omgeving belaagd zouden kunnen worden. Mm -hmm. Op wat voor manier dan ook? Dat er sociaal met hen afgerekend zou worden, dat ze door de buurt uh, onder, onder, uh, onder vuur zouden komen. Um, dus ik heb bij, uh, bij functionarissen of zo heb ik dat probleem natuurlijk nooit gehad. Ik bedoel, dat is gewoon, die, die, die moeten staan voor hun zaak. Maar voor mensen die het, het, het, het de moed hebben om Egypte, zoals het werkelijk is, aan mij te tonen. Maar eigenlijk is er weinig uh, te winnen bij het onthullen van hun. Gehele identiteit mm -hmm. heb ik ervoor gekozen om dat niet te doen. Ja. Um, is, is in Egypte is het bijna een nationale sport... namelijk om karaktermoord op elkaar te plegen. Ja. En um, ik, ik heb dat uh, ik bijvoorbeeld in de Sinaï meegemaakt... toen ik herhaaldelijk naar de Gazastrook uh, ging... vanwege de, de uh, problemen in de Gazastrook. Uh, maar heel vaak was het moeilijk om de Gazastrook in te komen... dus zat ik daar aan, die, aan, dat, aan het noordelijke Sinaï-gebied uh, te wachten... Om de grens over te komen, om de papieren op orde te krijgen en alles. En heb daar ook, ook reportages vandaag geschreven in het gebied, wat nu overigens heel erg onrustig is bij de, met die Bedouinen. Mm -hmm. Daar heeft een man mij ook op sleeptouw genomen. En uh, die heeft me laten zien hoe die smokkelindustrie uh, werkt van Egyptische zijde naar de Palestijnse kant van de gaza al die Al die tunnels die daar zijn gegraven om um, niet alleen wapens, maar ook sigaretten, luiers en medicijnen naar de, naar de Palestijnse gebieden uh, te brengen. Mm -hmm. Die man die heeft een enorm risico genomen door mij dat te laten zien. Die werd meteen door andere Bedouinen in mijn bijzijn... werd hij te grazen genomen, apart gehaald en uitgescholden... en ja echt wel bedreigd... Um, met diezelfde man heb ik ook meegemaakt... Dat, die, dat we door de staatsveiligheidsdienst werden opgepakt. En we hebben daar een, he een hele dag moeten zitten... en hij heeft daar echt raken klappen gekregen. En um, toen was die dat man, op dat moment dat je hebt niet... gezegd... ik ga niet weg nee, voordat hij uh, ja. met ons meegaat, ja, ja, vertelde ja, je het toch? Ja, ja. Nee, we, hebben die, we hebben die man absoluut niet uh, in, in steek willen laten. Dus we, we hebben er toen uh, voor gezorgd dat wij uh, bleven... zolang hij ook werd vastgehouden. Dus hij is uiteindelijk met ons mee weggekomen daar. Maar hij heeft een paar flinke tikken gekregen daar... En is gewoon helemaal de huid volgescholden en bedreigd. Toen vond ik het niet nodig om die man nog eens een keer... Um, met naam en toenaam te noemen Echt, in de krant. Want in de Egyptische ambassade in uh, Den Haag... als die zijn werk goed doet, dan zou die mogelijk... Lezen ze de NRC wel? Ja, en dan vertalen ja. ze stukken en dan spelen ze weer door. Dus dat is niet nodig. Die man heb ik overigens nog um, vaak gebeld daarna... om te vragen of die alsnog misschien te pak is genomen. Dat was gelukkig niet zo. Mm. Um. Wat ik me de hele tijd afvraag, ook terwijl ik het uh, uh, boek las... Hè, ja. uh, want uh, er wordt zoveel duidelijk van wat daar aan de hand is in het land. Ook wat je nu weer zegt, de karaktermoord die ja. ze zo graag plegen op de ander. De huigelaars, de, uh, de repressie, de, de corruptie. Het ja. is om gek van te horen. Uh, uh, dat je je toch afvraagt, hoe moet dit nu? Ja. Ik bedoel, Kan, kan een, een, een volk dat veertig jaar lang <lacht> zo onderdrukt is geweest... Ja kunnen daar hervormingen plaatsvinden? Ja, nou, ik denk het wel. Ik, ik, ik, de vraag is of het inderdaad uh, ten goede afloopt... of dat het een verkeerde wending gaat nemen. Dat is nu echt heel moeilijk om, uh, om in te schatten... omdat het een dubbeltje op zijn kant is. Ik, ik heb daar vijf jaar gezeten en ik heb geschreven... en alles wat ik, wat ik schreef... ik heb dat teruggelezen voor het schrijven van mijn boek... Uh -huh. het las eigenlijk als een soort van opmaat naar een revolutie... die maar niet komen wilde. Ik bedoel... Er zijn heel veel stakingen en, en protesten geweest. En het werd, elke keer werd dat weer uh, de kop ingedrukt door, door, door de veiligheidsdienst... door de politie. Um, maar het rommelde. En de, de mensen... Uh, het was gewoon een vraag van wanneer komt die kritische massa? Of, of wat, wat geeft ze de geest om echt met z'n allen de straat op te gaan? Uiteindelijk was dat dan toch nodig om uit Tunesië te komen. Uh, die we, uh, en, en dat er dus uh, wat ze daar een kunnen, gevoel kunnen wij was in Egypte ook. van wat ze daar kunnen krijgen. En dat kunnen wij nog veel beter. Bedoel, ja. We kunnen ons nog niet door de Tunesiërs de les laten lezen. Bedoel, ja. wij, wij zijn al vijf jaar bezig om, om, om, om, het land te, om, om het regime omver te werpen. En het was natuurlijk ook de, het plannetje van Mubarak... om zijn zoon uiteindelijk in het zadel te helpen... wat uh, ervoor zorgde dat die, dat die, dat die ontevredenheid en die, uh, die boosheid ten aanzien van het regime... Mm -hmm. Ja, dat was onhoudbaar. De vraag was alleen wanneer. En um, omdat dat maar, er, omdat er maar niet van kwam... stelde ik mezelf ook wel vaak de vraag van... ja, maar stel nou dat dat komt, wat dan? Ik bedoel, ja. zo'n zo revolutie is dan kort of lang... maar uh, vervolgens, um, hoe zou dat land dan wel uh, beter uh, ja. bestuurd kunnen worden. Of, of, uh, en dat is, Zeker uh, omdat er geen duidelijke leider is van nee, de revolutie. Dit is een leiderloze revolutie geweest. Ja. Ik bedoel, het is gedragen door jongeren. De ene zegt het is een Facebook- uh, of een sociale media-revolutie. Uh, de andere, die, die echt niet weet waar ze het over hebben... die zeggen dat het, dat het toch van de fundamentalisten is gekomen. Dat, is, uh, dat laatste is absoluut niet waar. Het eerste is gedeeltelijk waar. Het is vooral een revolutie geweest van... Uh, een, van het volk wat zijn eigen waarde wilde terugwinnen. Ik bedoel, het volk was gewoon zo um, diep bedroefd dat ze geen. Het is, het is een enorm trots volk, Egyptenaar, maar die trots die sloeg nergens meer op. Het was een, een, een onterechte trots. En die trots die wilden ze weer terugwinnen. Ze wilden die eigen waarde weer terug hebben. En dat gaat helemaal niet. Er waren geen islamitische slogans of wat dan ook op dat plein te horen, althans nauwelijks. Um, maar nu is dat allemaal anders. Nu is het Het regime is weg, althans de president is weg. Uh, het leger heeft nu het heft in handen. En de vraag is of het leger uh, bereid is en in staat is om het bestuur van het land over te dragen aan een regering. Die uiteindelijk vervolgens weer moet gaan, over, gaan werken met een overheid. Die overheid die bestaat nog steeds uit die oude lui van toen. Ja, ja. Die zijn, dat zijn nog steeds diezelfde corrupte functionarissen. En hoe verknipt is een volk als je veertig jaar lang onder die onderdrukking hebt geleefd? Ja, nu heeft Egypte niet onder onderdrukking geleefd. Salaam, um, nou noemen ze wat. Myanmar of. Uh, Birma noem ik het liever. Of, of echt, echt, echt hele nare repressie. Ik bedoel, een hele enge dictator. Nee, ik bedoel, het is, het is, het is die we... in die zin in Egypte... waren ze toch nog, zeker die, die jaren dat ik daar gezeten heb... redelijk vrij om te zeggen wat ze wilden. Ik bedoel, de, de, de kranten schreven steeds kritischer. Er waren onafhankelijke kranten. De staatsmedia die schreven nog steeds allerlei, allerlei onzin. En, en, en drukte foto's af van Mubarak van twintig jaar geleden... alsof het nog een hele knappe gevechtspiloot was... Um, maar de onafhankelijke kranten waren echt kritisch. En er verdween dan ook een hoofdredacteur voor een paar jaar de gevangenis in. Maar er werd wel over geschreven. En op Al Jazeera en Al-Arabea en allerlei andere satellietkanalen... werd van alles gezegd over Egypte. Dus de mensen die... Ja, dan uh, zijn het de grote woorden. Als je, dan kun je niet spreken over een hele zware onderdrukking. Nee, nee, nee. nee. nee. Dus hey, je had het net al over die slogans op, ja. uh, op het plein. Het uh, was natuurlijk wel het lied van de revolutie. Dat kunnen we even laten oh, horen. Leuk. Wil je er nog iets over zeggen van de Nee, van? ik vind okay. het wel niet. <laughs> delto olt ana mish rajea sama'na elli ma kansh sama' wa katser kol el mawana selahna kan ahlamna wa bokra men zaman Binnen dور, misschien <middels> انا رصنا في السماء والجوع ما بقاش اهم حاجة حقنا ونكتب تاريخنا بدمنا لو كنت واحد مننا بلاش ترغي وتقول لنا نمشي ونسيب حلمنا كلمه انا في كل شارع في بلادي صوت الحريه بينادي في كل شارع في بلادي حياتي مصريه سمراء ليها في وسط بتكسر تلع الشباب البديع قلبوا خريف ربيح وحققوا المعجزة وضحوا القتيل بالأسل اقتلني قتلي ما حيعيد دولة اكتان بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني دمي دولة الربيع بثنين بلون أخضر وببتسم من تعدي ولا أحداني كل شارع في بلادي Sud الحريه في في كل شارع في Ja, het lied van de revolutie, Alexander Wijsink. Ja. Uh, zoals het klonk, hè? Je hm. was erbij. In alle straten van mijn land klinkt nu het geluid van de vrijheid, ja. Oh ja. ja, dat is mooi. Wat gebeurt kippenvel. er als je het hoort? Ja? Nou, daar krijg ik wel van. En ik weet zeker dat heel veel Egyptenaren ook hier nog steeds wel van krijgen. Al is het maar dat ze dit gevoel missen. Wat mm -hmm. ze toen uh, die, die drie weken voelden. Dat ze het voor elkaar hebben gekregen om Mubarak naar huis te sturen. En nu waarschijnlijk uh, ja, toch het gevoel overheerst van... Um, wat komt er nu allemaal van terecht? Wordt de revolutie niet gegijzeld door uh, haatdragende figuren? En, uh, of misschien wel zelfs door oude elementen van het, uh, van het regime? Ja. Of dat het leger toch niet uh, bereid is om, uh, om de macht uh, af te staan? Maar dat laatste denk ik niet hoor. Ik denk dat het leger het liefst zo snel mogelijk terug de barakken ingaat gaat... En zich weer bezig gaat houden met hun zaakjes. Want ze zijn heel groot met allerlei industriële activiteiten. Het leger, daar verdienen ze flink geld op. Lekker overzichtelijk? Lekker overzichtelijk. Het besturen van een land is een stuk lastiger. Dat laten ze liever aan, uh, aan de veiligheidsdienst over. Ja. <laughs> uh, je hebt daar behoorlijk wat spannende uh, uren doorgemaakt. Uh, hmm. Het is behoorlijk beangstigend ook, hoe je het beschrijft. Het moet wel heel prettig zijn om een keer de ruimte te hebben gehad. Om, ja. om het echt op te schrijven, ja, allemaal, ja, wat er ja. gebeurde. Ja, ik ben heel blij dat ik... Uh, um, uh, voor uh, een krant als Handelsblad, Financieel Dagblad. en ook wel vaak op de radio daar heb ik kunnen zitten. en opdrachten heb kunnen doen. en, en, en journalistiek werk heb kunnen doen. Mm -hmm. Maar het is wel frustrerend als je toch elke keer. eigenlijk maar een fragmentje kan schrijven. en uh, ook vragen krijgt van lezers of luisteraars. waarvan je denkt van. Ja, maar dan is de boodschap dus duidelijk toch niet helemaal overgekomen. Um, of je hebt nog steeds heel veel mensen die zich afvragen. van... is, is, uh, is Egypte dan niet uh, gewoon een democratie? of nou, dat soort dingen. Ja. Dus ik was dolblij dat ik de kans kreeg ja. om dat eens een keertje echt helemaal goed op te schrijven. Hoe ik dat zelf heb gevoeld en gezien. Ja. En hoe mensen mij dat hebben duidelijk gemaakt in Egypte in een, in een boek. Dat het ja, gewoon het goed de verbanden je, gelegd kunnen worden. Het is goed dat je nu ook weer het woord democratie laat vallen. Want dat is natuurlijk toch. Het is merkwaardig hoe dat nooit echt goed tot ons is doorgedrongen, ja. toch? Dat moet jou ook opgevallen zijn. Ja, ik werd er gek de, van soms. Dat, ja. dat er in het Westen toch nog altijd een soort van. Stemming was van, ja, maar Egypte is uh, ja, in die regio, hè, die vijandige regio... waar alleen maar dictaturen zijn, is Egypte toch uh, een, een uh, bijna een heel staat van democratie. Er worden toch verkiezingen gehouden. Er is een president, er is, uh, er is, er is een parlement. Uh, er wordt veel ruzie gemaakt in het parlement. Dat is toch allemaal een goed teken. Maar steek de handen ze in eigen boezem. Want de media hebben dan toch ook iets verkeerd gedaan, zou je zeggen. Want je beschrijft het ook. Ja. Hoe is het mogelijk dat uh, de media toch op de een of andere manier tegen beter weten in. Dat het beeld schetste van een toch gematigd, vrij seculiere staat. Ja, nee, ik heb er altijd wel uh, geprobeerd om, om die, juist die uh, stopwoorden te vermijden. He, want er werd dus heel vaak gezegd, nou, vooral in de Amerikaanse media... Wordt er, werd er heel vaak gezegd, uh, Egypte en Saudi-Arabië, dat zijn onze bondgenoten... en er werd dus meteen automatisch een gematigd regime bijgeschreven... Ja, dat is natuurlijk flauwkul. Ja. Um, maar blijkbaar is dat, is dat geluid nooit. dan zoveel harder... Ja. dan die van onze eigen journalisten. Dat is toch ja. gek om vast te stellen. Ja, en dat is heel vervelend. En dat is... Uh, dus daar probeer, je, ja. daar probeer je... Met alle macht probeer je dat beeld... Uh, zonder geforceerd over te komen naar je, naar je publiek... zonder het echt door de strot te duwen. Mm -hmm. van, Jongens, het is echt anders. Probeer dat toch duidelijk te maken. Maar uh, ja, het is... Het is, je bent is dat natuurlijk... je angst dan dat het geforceerd wordt? Of... Nou ja, je moet, je moet mensen natuurlijk ook niks opdringen. Ik bedoel, je, kan, je moet niet opschrijven wat je vindt. Je moet opschrijven wat je ziet en wat je hoort en wat je merkt. Maar als je gaat opschrijven in een krant, je, dan, moet je, dan moet je gewoon voor de opiniepagina gaan schrijven. Um, dus je blijft fragmentarisch bezig. Je bent reportages aan het schrijven waaruit moet blijken hoe het zit. Ja. En je bent, uh, nou, ik schreef niet zozeer veel nieuwsverhalen, denk ik ook. Maar het ging mij vooral om de, om de reportages en de achtergrondverhalen. Uh -huh. En daarin ga je niet schrijven. Uh, Lezer, dit moet je ervan vinden. Nee, je schrijft op wat je ziet en wat je hoort en wat je merkt en wat je ja. kan onthullen. Daar gaat het om. En dan moet de lezer toch zijn eigen conclusie trekken. Ja. Nou, Met het boek heb je dat in elk geval heel zorgvuldig uh, kunnen doen en heel uitgebreid. Je sprak onder andere ook uh, met uh, een familielid, een oom, een verre oom, geloof ik, uh, van Tariq Ramadan. Die kennen we allemaal waarschijnlijk ja. nog wel. In 2007 uh, moest hij een brug slaan tussen de allochtonen en de autochtonen, zoals het ja. dan prachtig heet, aan de Erasmus Universiteit. Een uh, Zwitsers-Egyptische uh, uh, uh, filosoof. Ja. Uh. En... Um, je spreekt die en die zegt een aantal heel interessante dingen. Hij zegt die, die moslims hier in het Westen hebben een identiteitsprobleem... en een minderwaardigheidscomplex. Um, zie jij dat ook zo? Uh, soms wel, ja. Ik, uh, ik, ik, ik, ik spreek ook heel veel Egyptenaren hier in Nederland bijvoorbeeld. Uh, elke keer als ik op verlof kwam of wat dan ook. En, uh, of ik kreeg heel veel reacties van Egyptenaren die dan de krant lazen... en uh, wat op te merken hadden aan mijn stuk. Ja. Uh, dat was altijd heel leuk en ik heb ook veel heb ik, heb ik uiteindelijk opgezocht om te spreken en, en, en, en te, te, te kijken wat zij ervan vinden. En je merkt wel dat ze een minderwaardigheidscomplex hebben in die zin dat ze niet serieus genomen worden. En ook een complex dat ze vinden dat um, ze overschreeuwd worden door mensen die het eigenlijk um, niet voor het zeggen zouden moeten hebben. Dat uh, hun geloof, uh, of ze het nou wel of niet serieus beleiden, wordt gekaapt door lieden die. Um, er misschien het minst verstand van hebben. Hm. En die, die Kamal al-Banna, die, die achteroom van Tariq Ramadan... die ik um, herhaaldelijk heb ontmoet, een hele leuke oude baas. Uh, ja, je beschrijft hem ook en, heel mooi. Die ja, is een, onder de boeken juist, in zo'n ja. Het is, is, is, is een echte sheik en die wordt uh, heel serieus genomen in Egypte. Maar wel door vrijzinnige Egyptenaren. Um, het is niet een man die zegt, van je hoeft het allemaal niet zo nauw te nemen. Maar het is wel een man van, je hoeft de islam natuurlijk niet op de zwaarste manier... Te interpreteren. Je hoeft het niet allemaal god en verdommenis alleen maar te verkondigen. Uh -huh. Je kan islam ook op een hele positieve en optimistische manier uitleggen. Uh, dus um, die, had, uh, die had wel het een en ander op te merken... over de manier waarop uh, islam um, zowel in zijn eigen land... waar hij echt een, een missie heeft om er tegen te vechten... tegen de rabiate Sheikhs die van alles nog wat roepen. En zijn geluid en mag van... wel gehoord worden. En Ik willen dat... ze ook wel horen. Ja, zeker, zeker. Maar goed, het probleem is dat hij dan weer wordt weggezet... als een kaffer, als een afvallige. De man dat hij überhaupt al heeft gesuggereerd... dat je best een sigaretje mag roken tijdens de ramadan. Dat je daar niet eeuwig voor in de hel zal branden. Ik bedoel, het is niet conform de richtlijnen. Maar je zal niet... Um, je zal niet... Erop worden afgestraft op de meest strenge manier. Ja. Die man die werd, die werd... Die werd met de dood bedreigd in Egypte... toen hij dat op televisie had gesuggereerd alleen al. Hij zei niet dat je, dat je het mocht doen. Hij zei alleen van, nou god, het is ook allemaal niet zo heel erg... als je stiekem een sigaretje hebt gerookt. Je hoeft niet meteen bang te zijn dat, uh, dat, uh, dat je naar de hel uh, zal gaan. Um, dat, is een, uh, dat is een man die wordt te weinig gehoord, vind ik. Ook ja. hier in, in, in het Westen. Ja, want uh, hij zegt ook iets heel interessants... over uh, de relatie tussen mannen en vrouwen, uh, over moslims. Uh, dat moslimmannen, uh, dat hun houding tegenover vrouwen... ook vaak zo achterlijk is, omdat ze zich... Concentreren op het, uh, op het andere, altijd concentreren op het andere geslacht, omdat ze daaraan hun waarde denken te ontlenen. Tja, ja. ja um... Ik, ik, ik bedoel, de gevleugelde uitspraak van heel veel, heel veel vrouwen... is uh, die zich daar uh, enorm over opwinden en boos maken... is dat de gemiddelde mannen uh, de eer en trots van zichzelf... en hun familie tussen de benen van hun vrouw uh, continu zoeken. <laughs> en en, en uh, dat een vrouw vooral klein moet blijven... en, en, en achter de uh, façade van het huis moet blijven... En, uh, en zo min mogelijk aanleiding kan geven... tot wat dan ook voor een, uh, voor een schaamte... Um, dat was ook een heel belangrijk punt van hem. Hoe onzekerder je bent in het leven... hoe minder eigenwaarde je kan ontlenen aan voorspoed, zekerheid... hoe meer je het gaat zoeken in dit soort zaken. Dat je dus je gaat afreageren op iemand anders... en jouw jou overheersing ten opzichte van bijvoorbeeld een vrouw... daar ontleen je dan je eigen waarde of je trots aan. Ja. Dus zo zag hij dat. Hij zag dat echt als een, als een, als een um, symptoom... van de onderontwikkeling van Egypte, van de, de sociale spanningen... van de werkeloosheid, van de, uh, de, de woede... dat mannen uiteindelijk dat daar maar naar gaan grijpen. En dat gold niet alleen voor de, hun houding ten opzichte van vrouwen... maar dat gold eigenlijk sowieso voor hun drang naar um, uiterlijk vertoon... dat ze heel erg vroom zijn... Uh, ik heb meerdere mensen gesproken die mij verklapten... dat ze uh, er nu mee opgehouden waren... maar een tijd lang met een zijkant van, het mun van een muntje... op hun voorhoofd ja. een eeltvlek krasten... De als het dan op de wc zaat En dat leek dan op een bitvlek. Want als je vijf keer per dag pit dan krijg je vanzelf een bitvlek op je voorhoofd. Beetje Althans oud. Egyptenaren wel. Je ziet het niet onder Indonesiërs of onder Saoedis. Maar Egyptenaren zie je dat wel heel veel. Om haar te laten ja. zien. en die van, nou, die van, Ik ben opgehouden, want het begon gewoon pijn doen. En ik vond het vervelend. Maar als je zo'n bitvlek hebt, ja dan word je serieus genomen. Nou, dat zijn allemaal symptomen van ja waar ontleen je nou eigenlijk je, je betekenis aan. Dat was een punt wat hij maakte. Ja. En, en ondertussen gingen wij maar uh, naar Egypte met vakantie. Ja. ook Nog een, een prachtig hoofdstuk dat je beschrijft. Uh, als het niet heel treurig zou zijn, over de, de huwelijkse. Nee, de, de, de. Hoe noem je ja. Over de liefde. Wat natuurlijk helemaal geen liefde genoemd mag worden. Maar voor vrouwen van een zekere leeftijd ja. die uh, naar die oorden vertrekken. En. Um, uh, jongens gebruiken, maar Egyptische jongens die ook weer hun ja. uh, gebruiken. Ja. Dat, daar ben je echt naartoe gegaan ook. Hè? Dat ja, ja. ik ben daar ook naartoe gegaan uh, op advies van, uh, van iemand anders die mij dat vertelde, dat er zo'n uh, handel en wandel in die badplaats uh, Urgada aan de gang was. Uh, ook wel bekend als het echte afvoerputje van de Egyptische toeristenindustrie. Maar heel veel jonge mannen dus proberen binnen te komen om daar als kelner of als bediende of als souvenirverkoper dan maar wat, wat, wat geld te verdienen. Maar waar ze eigenlijk op uit zijn, is een um, Europese vrouw op leeftijd... die op zoek is naar liefde en um, die aan de haak slaan. En ja. vervolgens uh, zo gek zien te krijgen dat ze met hem trouwen. En um, misschien daar ook wel willen blijven. En misschien ook wel wat geld willen meebrengen... om bijvoorbeeld een appartementje te kopen. Of een souvenirwinkeltje over te nemen, maar dan wel allemaal op zijn naam. Uh, dat is echt aan de lopende band daar in Hoergade. Ik bedoel, ik dacht, het zal wel meevallen. Het zijn er misschien één of twee, maar dan hebben we het niet over een verschijnsel. Maar toen ik daar een paar dagen heb rondgehangen en heb rondgevraagd... en op een gegeven moment, uh, ik geloof dat ik wel 18 vrouwen heb gesproken. Nederlandse vrouwen, even los van de Belgische en Russische vrouwen die <laughs> ik heb gesproken. Die allemaal um, daar uh, op hele ellendige manier um, vast waren komen te zitten. Want ze hadden een hele hebben oude, hadden ze uiteindelijk aan zo'n jongen over... Uh, Gedragen. Overgedragen. Ja, en daar ja. uh, gewoon niet meer uh, vat, op, vat op hadden. En die werden vervolgens al, al mishandeld en natuurlijk besolemieterd aan de lopende band. Die keels, die, die, die, het waren Orphe-huwelijken. Dat is een soort van een variant op een, uh, dat is islamitisch recht. Een variant op een, op, een, op een echt huwelijk, mag allemaal. Maar het zijn eigenlijk tijdelijke contracten. Uh, er zijn geen getuigen bij, wat dan ook. Je gaat gewoon naar een advocaat of een notaris die trekt zo'n papier uit een la. En die vraagt de assistent of die erbij wil zijn en dan heb je een getuige en dan ben je geoorloofd, getrouwd. En dat moet van de politie in die bad plaatsen. Want als een Egyptische man met een westerse vrouw rondloopt... hij kan niet aantonen dat hij met haar getrouwd is, dan heeft hij een probleem. Dus dat was ook het voorwensel waarom heel veel van die mannen... zo'n zo huwelijk uh, verkochten aan, ja. aan, aan zo'n zo vrouw. Ze hebben, ja, dat stelt allemaal niks voor. Maar we moeten het wel even doen, anders kunnen we niet uh, vrijen. Het zijn echt ontluisterende verhalen. Waarbij ja. Waar bij de verbazing ook van jouw kant van ja. de bladzijde afspat. Ja, ja. Ja, en dat zijn er veel. Het waren niet zomaar een paar, maar er waren er echt veel. En er waren ook heel veel vrouwen die nog niet... Um, uh, er waren heel veel vrouwen, die ik heb gesproken, die uh, echt ellendig eraan toe waren. Die alles kwijt waren en daar niet meer weg konden komen. Um, maar er waren ook heel veel vrouwen die er uh, op het punt stonden van instinken, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk ook, ook gevallen van die heel erg gelukkig zijn. En, uh, en, Waarbij er wel sprake is van echte liefde. Ja, maar ja, goed, dat kan je natuurlijk nooit van tevoren herkennen. Maar het is wel zo dat... Um, de, de gevleugelde woorden liefde maakt blind... die telde daar wel in Hoogada heel erg... <laughs> in veelvoud. Ja, um, ja en, en nu, Alexander Wijsing... wat ik me trouwens de hele tijd maar aan het afvragen ben... is hoe, hoe het kan dat iemand die zo bruisend... van de ene land naar het andere gaat... En, en daar al die mensen spreekt en rondreist... nu gewoon op dat kantoor van het Financiële Dagblad zit. Het lijkt me ja. zo doodzaai. <laughs> en de overgang lijkt me veel te groot. Nee, ik, ik, nee dat, vind, dat, dat voel ik niet Waarom zo. Maar ik ben wel het, erg lang dan? weg geweest. Ik heb uiteindelijk twaalf jaar in het buitenland uh, gewerkt. Japan, Indonesië, Egypte. Met een hele korte tussenperiode in, uh, in Amsterdam... bij het Financieel Dagblad. Na Japan was dat. En uh, mijn kinderen zijn ook op een gegeven moment de leeftijd... dat, uh, dat je moet beslissen, ga je ze eindeloos uh, meeslepen in het buitenland... en uh, internationaal onderwijs uh, geven. Laten volgen ja, of gewoon... Of zeg je van, ah, de oudste is tien... 2008, en dan zes bijna. Het wordt tijd dat ze misschien toch in Nederland op school gaan. Ja. Dus ze hebben voor het laatste gekomen. De realiteit van het leven. Ja, ja, ja. dat is dan de Maar reden. we kunnen altijd weer weg. Ja, natuurlijk. Een paar <laughs> jaartjes wachten en dan ja. ga je weer. Die kant zit er wel in. Ja. Het, het is een uh, uh, heel erg uh, goed en uh, mooi boek geworden, uh, vind ik. En um, ik, ik hoop dat veel mensen het uh, gaan lezen. Want het biedt. Uh, uh, een goed overzicht van hoe, hoe het daadwerkelijk is. En, en nou ja, nogmaals, hoe, hoe schijnbedriegt en hoe ja. wij ons toch ook voor de gek laten houden... door onze grote bondgenoten, de Verenigde Staten. Dat is eigenlijk wel een groot mirakel. En voor jou denk ik ook, nou ja, wat je natuurlijk al aangaf, zeer ontluisterend. Om ook te merken, denk ik in je directe omgeving of in je omgeving dat mensen dat het niet tot mensen door wil ja. dringen hoe het daar dan echt is hoe is ja. dat dan en dan nu kennelijk er, valt de schellen van hun ogen van oh kijk moest kijken in een volksopstand dat is zo ja, maar voor uit de hoe lang duurt want hoe, hoe, hoe ervaar je dat dat alle ogen dan even gericht zijn op dat daar ja. hier plein en uh, ja. uh, spannend spannend zo ja. wordt er bijna over gesproken en aangekeken en dan appt de belangstelling weer wel. Of kijken we nu allemaal naar Syrië? Ja, we zijn nu allemaal... Ik bedoel, het was, er is ook zo waanzinnig veel gebeurd natuurlijk. Hè. En die revolutie in Egypte. Ik was dagelijks op de radio om uit te leggen... Vanuit, vanaf Taghiërplein en ja. heel Cairo wat er uh, speelde... en om voor de kranten uh, dat te schrijven. En uh, je, bent nog niet, uh, je bent nog niet vertrokken. Hè. En, en uh, je hebt in Libië heb je een, een, een ware veldslag uh, ontbreekt daar... In Japan krijg je een, een tsunami-ramp en vervolgens zijn we nu met, met Syrië bezig. Mm -hmm. Dus Egypte is volledig van de, van de radar inderdaad in die zin. En dat is wel jammer. Want het is eigenlijk nog veel belangrijker wat er nu aan de hand is en welke kant, kant het op gaat. Dan alleen die drie instantweken van, van, rom ja. ja, van romantiek. Ja, ja. ja. Maar het probleem wat is wel... komt er op de tegel, alle onderwijzing? Ja. We moeten het afronden. Ja, nee, ik. Ik schrijf graag op de tegel blijf nieuwsgierig. Dat is wel mijn motto in mijn werk. Dat, ja. uh, de enige manier om de journalistieke bedrijven is... blijf nieuwsgierig en uh, uh, uh, uh, Ik vind houd achtertocht. <lacht> blijf nieuwsgierig en houd achtertocht voor het tiende maand toe. <lacht> Zeker in dat soort land is het toch wel van belang. En ook hier mag duidelijk zijn. Zo dadelijk op deze zender. Twee dingen. Aandacht voor Amnesty International. En uh, er verschijnt een echtscheidingsmagazine. Margrethe Rijntjes presenteert uiteraard. Veel plezier ermee. Tot morgen. Dank meneer Wijsink. Dit was aflevering 2275. Morgen praten wij met acteur Leopold Witte over zijn nieuwe toneelstuk 237 redenen voor seks. Tot dan. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Radio 1 en de strijd om de kampioenschaal. Oho! FC Twente. Wie gaat het worden? Twente of Ajax? Dan buitenom, binnendoor, buitenom en dan toch maar een uh, surplus omdat hij het allemaal niet meer weet. Radio 1 is erbij, van minuut tot minuut. Dat is een belangrijke, zegt vlak voor rust, een doelpunt ja. van Ajax. FC Twente. Volgt de strijd om de schaal. Kans voor Ruiz, kans voor Ruiz. Zondag van 2 tot 6. Draait naar binnen, is daar ruimte om te schieten, dan probeert hij wel, hij zit erin. De ontknoping. Ja. Radio 1.